In Oslo is het proces bezig tegen Anders Breivik. Hij staat terecht voor de aanslag in Oslo... en de schietpartij op het eiland Utøya vorig jaar juli... waarbij 77 mensen om het leven kwamen. Toen Breivik de rechtszaal binnenkwam maakte hij een militante groet. Hij verklaarde tegenover de rechters dat hij de massamoord heeft gepleegd... maar dat hij niet schuldig is. En ook maakte Breivik duidelijk dat hij de rechtbank niet erkent. Volgens hem zijn de rechters aangesteld door politieke partijen... die zij beïnvloed door het multiculturalisme. Uh, ja, Annie känner een norske recht op het dat er mandat heb gekregen van politieke partijen die zal tien weken duren. Oud-president Nout Wellink van de Nederlandse Bank vindt dat er in het rapport van de commissie De Wit te veel meningen staan die niet onderbouwd zijn. De feiten in het rapport zijn volgens Welling goed en de aanbevelingen nuttig. Maar de opvattingen van de commissie worden soms niet onderbouwd. Wellink erkent wel dat er fouten zijn gemaakt in de aanpak van de crisis. Zo is er te veel geld betaald voor de overname van ABN AMRO. Maar hij vindt de kritiek op oud-minister Bos overdreven. De opleiding journalistiek van Hogeschool Windersheim in Zwolle... kan voorlopig blijven bestaan. Er is een herstelplan gemaakt dat er veelbelovend uitziet... zegt de organisatie NVAO die de kwaliteit in het hoger onderwijs beoordeelt. Windersheim kwam eind vorig jaar in opspraak. Toen bleek dat 86 van de 360 studenten na 2009 die afstudeerden... onterecht een diploma hadden gekregen. De afstudeerscripties en de stageverslagen van deze studenten... bleken na onderzoek ondermaats te zijn... Dat is aangepast, zegt Wintersheim. Met betrekking tot stages wordt gekeken naar uh, de instellingen... die daadwerkelijk journalistieke stages kunnen verzorgen. Dus bedrijven die dat minder kunnen, zijn uit dat bestand gehaald. En voor de lange termijn wordt er gewerkt aan een nieuw curriculum... wat start in 2013, waarbij met name de ambachtelijke journalistiek... verzwaarder wordt neergezet. De burgemeester van Hardingsveld-Giesendam stapt op. Burgemeester Wiebos doet dat omdat de herinrichting van de gemeentelijke raadscentraalzaal duurder uitpakte dan gepland. Voor de verbouwing was 100.000 euro uitgetrokken, maar het werd uiteindelijk ruim 230.000 euro. De afgelopen weken was de burgemeester van Hardingsveld-Giesendam met vakantie om zich te bezinnen op haar positie en vanmorgen maakte ze bekend dat ze haar ontslag heeft aangevraagd. Deze fractievoorzitter van een lokale partij wil een stap verder gaan. Wij hebben ook een motie Eerder ingediend. motie van wantrouwen tegen het Voltallige college van BMW. Hij vindt namelijk dat niet alleen de burgemeester verantwoordelijk is voor de ontstaande situatie, maar dat het voltallige college hiervoor verantwoordelijk is. Dan het weer nog zon, maar vanmiddag ook enkele buien. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen eerst droog, maar in de middag en avond regen. Vrij veel wind morgen en een graad of 11. ANWB-verkeersinformatie. Een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd staat 7 kilometer. Eén rijstrook is er dicht. Verkeer vanuit Amersfoort naar Utrecht kan het beste omrijden via Hilversum. Over de A1 en de A27. Denk aan de ideale auto. Denk aan een Duitse auto. Denk aan een krachtige 160 pk 118 kW dieselmotor.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 Bent u niet verzekerd tegen ruitschade, dan bent u bij Karklas toch verdedigd uit. Want alleen bij Karklas krijgt u deze maand bij een sterreparatie of ruitvervanging gratis nieuwe ruitenwissers. En niet zomaar ruitenwissers, maar wissers van Bosch, die bij de AWB als best uit de test komen. Bel de dus schouw voor een afspraak 088 0406 406. Net wat meer doen, dat doen we graag bij Karklas. repareert, Carglass vervangt.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 De Gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. gedeelte van dit programma gaat over het imago van mannen. Stoere mannen gezocht, als voorbeeld voor allochtonie hangjongeren bijvoorbeeld. Dat is zo'n beetje de strekking van het betoog van criminoloog Jan Dirk de Jong. De arbeidershelden van vroeger zijn verdwenen, dus nu blijven alleen gangsters en dealers over om zich aan te spiegelen. En dat moet anders, stelt de Jong. Hoe? Dat horen we zo. Verschillende Europese luchtvaartmaatschappijen gaven dit weekend gehoor aan de wens van Israël om honderden demonstranten te weren uit vluchten naar Tel Aviv. De passagiers bleven boos en gefrustreerd achter op Europese vliegvelden. Wie beslist er eigenlijk over de vliegreis van deze burgers? Is dat de luchtvaartmaatschappij of Israël? En waarom worden mannen, daar zijn ze weer, in televisiereclames afgeschilderd als incompetente sukkels? En wilt u er eentje zien met eigen ogen? Surf naar de de benzineprijs, ik heb het er al vaker over gehad. Naar verwachting zal de grens van 2 euro per liter nog dit jaar worden gehaald. Maar terwijl de benzineprijs de afgelopen jaren met wel 50 cent per liter is gestegen, is de kilometervergoeding voor woon-werkverkeer al die tijd blijven steken op 19 cent per kilometer. En daar heeft de MHP, dat is de vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel, nu de buik van vol. Eddie Arquette van de MHP, goedemorgen. De verhoudingen zijn zoek, zegt u, en daarom moet die kilometervergoeding omhoog. Met hoeveel cent? Ja. Uh, wij hebben doorgerekend dat, uh, als je kijkt naar de kosten, uh, hij inmiddels op 24 cent had moeten staan. Dus met 5 cent omhoog. Nou schijnen ze in het Katshuis omhoog. juist te praten over een verlaging van die kilometervergoeding van uh, ja. Ja. Ja, 19 naar 12 of 13 cent. En dat zou naar de schatkist anderhalf miljard euro opleveren. Dan nou heb ik sterk de indruk dat uw vraag om een hogere vergoeding ook daarmee te maken heeft met die onderhandelingen. Ja, kijk, wij hebben uh, doorgerekend dat de gemiddelde Nederlander voor zijn woon-werkverkeer uh, zo'n 350 euro eigenlijk bij moet dragen, gewoon uh, aan zijn eigen kosten voor het woon-werkverkeer. Hoe ver woon je en, dan uh, weg van, nou, dan van je werk? Is, gemiddelde Nederlander woont zo'n 20 kilometer van zijn werk weg. Uh, en ja, wij snappen ook wel dat uh, in deze tijd van bezuinigen uh, het heel lastig wordt om die kilometervergoeding omhoog te krijgen. Maar uh, het is in ieder geval al om aan te geven, ja, nu draagt men, komt men er al op tekort. En ga niet nog eens een keertje ook eens aan die 19 cent zitten sleutelen op dit moment. Het gaat u dus om het behoud van die 19 centen. Niet echt van nou, de verhoging eerst... naar 24 cent. Nou, in eerste instantie wel. Maar als er weer betere tijden aankomen, denken we wel dat we moeten kijken naar een systeem waar gewoon uh, mensen niet, uh, ja, niet op hoeven toe te leggen. Dus dat je dan wel op een verhoging uitkomt. Maar als zo'n verlaging de schatskist anderhalf miljard oplevert, dan bent u toch kansloos? Ja, dat geldt met een hoop onderwerpen. Uh, uh, maar op dit moment, kijk, in feite leggen samen de werknemers op dit moment al 1 miljard erop toe. En is die al 1 miljard, he, dus, uh, heeft de schatkist in feite al een voordeel ervan. En uh, ja, een verdere verlaging. Uh, ja, het is gewoon een verkapte belastingverhoging in feite voor iedereen. Nou, kan de werkgever kan toch besluiten om meer dan 19 cent per kilometer te betalen? Dat kan toch ook gebeuren? Dat kan, uh, en der gebeurt dat ook. Alleen betekent gewoon dat alles boven de 19 cent op dit moment, wat vergoed wordt, dat je daar belasting over betaalt. En uh, het is natuurlijk vreemd dat, uh, ja, wat puur een onkostenvergoeding is, dat zegt het al, het woord, uh, dat je daar uh, belasting over moet betalen. Nou, is die relatief lage kilometervergoeding, die is er niet voor niets, want het zou reizen met het openbaar vervoer stimuleren. En dan zou ja. werknemers sporen om dichter bij de baas te gaan wonen. Dat lijkt me een goed streven. Dat streven, daar is ook helemaal niks mis mee. Ook wij uh, staan daarvoor. Alleen is het lastige dat mensen niet altijd de keuze hebben. Ja, ik hoef niet uit te leggen, denk ik, dat de woningmarkt op het moment op slot zit. Maar uh, je ziet ook een, een toenemende tweeverdienersmaatschappij. Waardoor het voor beide partners vaak moeilijk is om uh, beide dichtbij de, bij de woning uh, werk te vinden. Uh, ja, en dat, dat wordt steeds uh, knellender. En het is zelfs zo als je werkloos bent. Dan moet je een baan accepteren met een uur reistijd. Dus uh, ja, het is een beetje met twee maten meten vanuit ja. de overheid dan. Nou, heeft u geroepen dat de vergoedingen omhoog moeten? En dan vrees ik voor u dat Rutte daar niet wakker van gaat liggen. Wat kunt u nog verder doen om uw pleidooi kracht bij te zetten? Nou ja, ik denk dat het in ieder geval uh, duidelijk moet worden gemaakt. Uh, Want ja, die 19 cent die is al uh, zo'n lange tijd, sinds 2006, staat die op 19 cent. Ja, maar op welke manier gaat u dat duidelijk maken? Nou ja, wij hebben dus inzichtelijk gemaakt met uh, doorrekeningen. Dus dat brengen we in ieder geval over het voetlicht bij de uh, Tweede Kamer. Maar andere uh, acties ook... komen er niet, hier blijft oh, het bij. Het. Nou, acties, kijk, uh, wij moeten gewoon... Wij zullen niet op dit punt alleen een actie voeren... maar we zullen wel uh, het totale katshuispakket natuurlijk straks bekijken. En daar is dit een onderdeel van. Eddie Hackett van de MAP. hartelijk dank. Graag gedaan. <truimert> Gids.fm Dit weekend was het weer eens museumweekend. In vorige na de jaren kon je dan gratis naar de meeste musea. Dit jaar moest je 1 euro betalen. De museumvereniging vindt dat wel passen in deze tijd waarin zoveel musea fors moeten bezuinigen. Verslaggever Colette van Nunen, goedemorgen. Je maakt voor onze serie Musea in Nood en bezoekt elke week een ander museum. Waar ben je dit keer geweest? In Museum Boerhaven, dat is uh, een van de Rijksmusea die begin dit jaar werden verrast door staatssecretaris Zijlstra van Cultuur... ...omdat hij besloot dat uh, musea met terugwerkende kracht 17,5% e eigen inkomsten moeten hebben om in aanmerking te komen voor uh, subsidie van het Rijk. Nou, Boerhaven haalde dat bij lange na niet. Het dus Museum voor Natuurwetenschappen en Geneeskunde ligt in Leiden, 55.000 bezoekers per jaar... En uh, nou, begin dit jaar leek het er echt op dat het museum zou moeten sluiten. Want 17,5% voor Boerhaven betekent dat 700.000 euro. Directeur van Delft over dat scenario. Nou, dan was die collectie eigenlijk achter slot verdwenen. grendel Hadden we alleen maar geld gehad om het af te stoffen en in stand te houden. Maar niks meer voor publieksactiviteiten. Dus waren we een depot geworden... Slaapstand uh, werd gezegd. Nou, ik noem het een, een coma, want dan kom je natuurlijk nooit meer uit. Omdat je dan, natuurlijk, al je mensen met publieke taken moet ontslaan. En al je expertise is dan, natuurlijk, verdwenen. En zie die maar weer eens terug te krijgen. Ja. Had wel veel geld bespaard, hè? Zeker. Aan de andere kant, uh, je, je bent er niet alleen om geld te besparen. Je bent er ook om, natuurlijk, uh, de samenleving te laten zien wat voor mooie dingen we, natuurlijk, gedaan hebben in de wetenschap. Maar, zo, minstens uh, zo belangrijk, allerlei jongeren. Ook in contact te brengen met die werelden van, van beta, van geneeskunde en techniek en onderzoek. VMBO-jongeren, op in de dop. Om ze gewoon ertoe te bewegen in die richting iets te doen. Hè? Educatieprojecten. Want daar zitten we echt flink om verlegen. En Museum Boera heeft ook als taak op dat vlak dus van zich te laten horen en te doen spreken. Ja. Maar moet je daar eigenlijk wel een museum voor zijn? Moet je daar al die spullen voor in je bezit hebben? Nou, je, je moet de mensen een vonk laten overspringen. En als je de mensen in contact brengt met het verleden... als je ze die oude spullen laat zien... en, en ook vertelt hoe die mensen ermee gewerkt hebben... dan breng je het heel dichtbij. He, dan krijg je het echt, echt op, op je huid. En uh, ja, dan kun je zeggen, van, dat, dat is leuk, dat, dat is, is interessant, dat wil ik ook. En uh, ja, dan krijg je nooit zo goed uh, als met de real thing. Nou, ze hebben het dus voor elkaar gekregen. Boerhaven is opengebleven. Heeft inderdaad zeven ton binnengehaald. Hoe hebben ze dat gedaan, Colette? Nou, ze hebben veel meer geld van cultuurfondsen losgekregen. Ze hebben ook veel meer uh, vrienden gemaakt. Ze hadden er 300, ze hebben er nu 1500. En ze hadden nog een aardig plan, want de conservator van Boerhaven... Die heeft zelf ooit twee bomen geadopteerd bij de Hortus Botanicus in Leiden. En uh, nou ja, dat bracht hem op het idee om dat in Boerhaven ook te gaan doen. Dus iedereen die gevoel heeft bij een stuk uit de collectie, die kan dat adopteren. Daar betaal je dan voor en na, na gelang van hoeveel je betaalt uh, krijg je ook uh, meer aandacht hè, als je daarvoor kiest. En dan komt er bijvoorbeeld een kaartje met je naam uh, erop bij het uh, stuk te staan. Ik sprak bij, met iemand die dat heeft gedaan, Mathilde Boon. Het museum Boerhaven heeft een aantal microscopen. Eentje staat al meteen in, uh, als je binnenkomt in een vitrine. De houten kist staat er ook bij en er ligt een kaartje naast. Hij is namelijk geadopteerd door dokter Mathilde Boon. Waarom heeft u dat gedaan? Omdat ik een manier zocht voor het Museum Boerhaven... Uh, waarbij een persoonlijk verhaal gebruikt werd voor een adoptie. En deze microscoop heeft een persoonlijk verhaal. U heeft... Precies zo'n microscoop gehad heeft u geërfd van uw moeder. En hoe kwam zij eraan? Nou mag ik even, ze, ze was nog niet dood, dus het woord erven oh. zit niet helemaal in het verhaal. Met... Gekregen. Gekregen, precies. Ja. Ik ging in 1959 medicijnen studeren in Leiden. Mijn moeder had ook in Leiden gesweerd. Dus ja, ik moest naar Leiden, daar ontkwam ik niet aan. En in die tijd moest je als medicijnstudent je eigen microscoop meenemen. En wat was logischer, dat ik de microscoop van mijn moeder meenam. Maar uw moeder... Die is dus van welk jaar? En mijn moeder is van 1907. Dus dat is echt ongelooflijk dat zij uh, al ging studeren. Dat is al heel opvallend natuurlijk voor een meisje in die tijd. En dan ook nog een eigen microscoop had. Nou, dat heeft natuurlijk ook een verhaal. Uh, haar ouders die waren niet zeer vermogen. Maar het was zo duidelijk dat zij moest gaan studeren. Want zij was dermate veel knapper van dan wie dan anders. Dus dat stond vast als een huis. Zij moest gaan studeren. Maar hoe? En in die tijd had je nog suikerooms En zij had een suikeroom. En dat was oom Johan Staal. En deze oom heeft de studie van mijn moeder betaald. Maar in, voor haar studie... Biologie had je ook een microscoop nodig. En deze microscoop is aan haar gegeven door haar suiker oom Johan Staal. En hoe werkt die? Kunt u, zou u het nog kunnen? Hij ja, staat nou in de vitrine natuurlijk. Maar zou u, nog, zou u er nog door kunnen kijken? Ja, natuurlijk kan ik er weer kijken. En het leuke is, het is allemaal helemaal mechanisch. En tegenwoordig zijn al die dingen elektr, eh, elektrisch, maar dit helemaal niet. Dus als je aan een knopje draait, dan voel je dat er iets gebeurt. Het belangrijkste is, wat is de microscopische natuur mooi? Dat is het allerbelangrijkste. Mooie manier om mensen aan je te verbinden, hè? Ja, prachtig. Daar, Waarom ja. hebben ze dat niet eerder gedaan? <laughs> ja, ja, toch? ja, precies. Nou, dat, uh, dat dacht ik inderdaad ook. En uh, uh, ik dacht, ja, misschien hebben ze het eigenlijk wel gewoon te makkelijk gehad. Hè? Als je altijd maar je handje op kunt houden om uh, subsidie te krijgen zonder voor eigen inkomsten te zorgen. Dus dat vroeg ik even aan de directeur, Dirk van Delft. Dat is zeker het geval. We waren er ook al mee bezig. Dus we zaten hier niet te suffen Zo van het geld komt toch wel. Maar we hebben nu eigenlijk in een half jaar tijd alles natuurlijk op dat paard gewet. En, en alle activiteiten daarop afgestemd. Dat kan ook niet door blijven gaan. Hè? Want we, hebben natuurlijk, uh, uh, we zijn met culturele onderneming geweest. Toch je de beneden valt zou je kunnen zeggen. En, en allerlei andere taken in het museum hebben we toch ja, minder aandacht geschonken. Dat kan natuurlijk niet blijvend zijn. Je moet je voorwerpen inschrijven. Je moet met je collectie goed omgaan. Dus je... Wat we nu hebben gedaan, het afgelopen half jaar, is geweldig leerzaam geweest... maar kan nooit het evenwicht zijn voor hoe het verder gaat. Dat bestaat niet, want dan zouden we onze museaaltaken zwaar verwaarlozen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Wat kunt u nog doen als u verder zou moeten bezuinigen? Waar kunt u nog geld vandaan halen? Ik denk dat we uh, in, in, in het Leidse bijvoorbeeld uh, zouden kunnen kijken... naar uh, de diverse Leidse musea, Naturalis, Oudheden, Volkunde, uh, Sieboldhuis... Uh, allemaal musea die toch een beetje een vergelijkbaar soortige achtergrond hebben. Daar zou je toch back-office, dus gezamenlijke inkoop, IT, noem maar op, dingen samen kunnen doen. Ik denk dat daar wel het nodige nog aan besparingen te halen is. Tegelijkertijd denk ik dat je inhoudelijk ook kunt samenwerken met partijen die helemaal niet in je buurt zitten, maar die gewoon ver weg zitten. En wij hebben contacten met Nemo, ook met andere instellingen, eh, om ook inhoudelijk sterker te worden. Dus dat is eigenlijk een, een advies aan de staatssecretaris... van uh, leg ons nou op om uh, samen te gaan werken... want dan kun je nog wat extra geld binnenhalen. Nou, ik denk dat er zeker een prikkel moet komen op samenwerking... Eh, en eh, het museale bestel. Dus is hoe de musea zo allemaal bij elkaar georganiseerd zijn... zal de komende jaren echt gaan veranderen. Een soort indikoperatie. Ja, en ik denk dat je dan op die manier, als je slim eh, eh, een beetje beloningen uitdeelt... dat je dus eh, de individuele museumdirecteur over een eigen schade kunt laten heenspringen. Want dat vinden ze wel moeilijk natuurlijk. Sommigen wel. Ik heb er zelf veel minder moeite mee. Samenwerken als manier van bezuinigen. Dat is een oplossing die veel musea kiezen om die bezuinigingen te verzachten. Colette van Uren, waar neem je ons volgende week mee naartoe? Naar het Tropenmuseum, waar ze dat natuurlijk ook uh, wel proberen te doen. Het noodgedwongen, want uh, zij kregen subsidie van uh, buitenlandse zaken. En, uh, en dat houdt gewoon op. Dus zij hebben ook uh, veel problemen. zijn al veel in het nieuws geweest natuurlijk. En ik uh, ga eens kijken hoe het er nu voor staat. De Romp stress weg? Je moet me voelen hier, ook een ver weg. Ik zie Marokkanen koffers zijn packtjes terug. naar ons moeten Wat we moeten weg. Wat we moeten Wat Wat we fuck weten? Wat we moeten weten? Wat kijk moeten Wat we Wat Wat we fuck? Een film, eh, Snackbar, heet en daar een rep uit. De film is van Merel Oesloo. En die film over Marikaanse hangjongeren in een zwarte wijk in Rotterdam... is vanaf eh, begin april al te zien in de bioscoop. De Snackbar-eigenaar is als een oom voor de jongens... met veel gevoel voor humor, maar ook streng. En zo zou criminoloog jan dirk de Jong dat vaker willen zien. Hij promoveerde een paar jaar geleden op... Het straatleven van Marokkaanse jongens. En nu pleit hij voor stoere, goede rolmodellen voor die jongens. Jan-Dirk de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u de film Snackbar al gezien? Ja, heb ik gezien. In het Ketelhuis. Want Partee de Munt wil hem niet uitzenden. Die zijn bang dat er te veel van dat soort jongeren kan bekijken. Mooie film. Hele mooie film. En ja. inderdaad, is dat het idee wat u voor zich heeft, die oom die dan let op die uh, Ja, jongeren? wel, alhoewel die oom natuurlijk zelf ook een beetje uh, in uh, grijze handel zit, zullen we maar zeggen. Die indruk die krijg je niet veel. Maar de film is erg gecomprimeerd. Hè? Het straatleven is een stuk saaier dan die anderhalf uur waarin alles plaatsvindt. Maar uh, zeer herkenbaar. Maar op het moment dat die jongeren op straat, uh, bijvoorbeeld in Amsterdam rondhangen, wat doen ze dan? Uh, nou ja, inderdaad, rondhangen en, en opscheppen... en, en stoere uh, verhalen aan elkaar vertellen... elkaar proberen te vermaken... door wheelies te trekken op hun brommer of hun fiets. Dat is dat je op je achterwiel rijdt. Of nou ja, andere stoere capriolen uithalen, veel blowen, opscheppen. En af en toe is er natuurlijk ruzie, dat zie je in die film ook veel. En dan zie je dat die jongens ook eigenlijk niet zo goed kunnen vechten. Maar dan rennen ze een beetje achter elkaar aan. of uh, ze gaan, uh, Ik heb ook meegemaakt dat ze stoer wilden doen... te laten zien wie de diepste steekwond kon accepteren. Dus dan gingen ze elkaar met een mesje in hun arm steken... Uh, en daar waren ze een beetje dronken bij en zo. Dus dat soort tafereelen spelen zich af. Uh, ik denk dat het niet heel veel verschilt van het gedrag van, van, uh, van de Nozems... Uh, vroeger en, uh, en de, de, de jongeren later van de KB-buurt in Amsterdam en dat soort zaken. Die onderzoek ik nu. Dus ik spreek nu wat oudere witte ja. heren die daar in die groepen zaten. Maar ja, dat stoere gedrag, dat, dat, dat was zeer herkenbaar, ja. En de meisjes, als die langskomen, wat gebeurt er mee? Of doen die nou, ook mee? Nou, wat je, wat je in die film ook mooi ziet, die jongens die, die, die hebben een grote bek... maar die meiden weten ook goed van zich af te bijten. He, die zeggen ook van, uh, wat moet je nou en zo. En uh, als die meiden daar goed op reageren, dan komen de jongens vaak ook niet verder. Meisjes die rond die jongens bleven hangen... of die gevoelig waren voor, voor, voor van die loverboy-praktijken of zo... dat waren meisjes die over het algemeen niet zo sterk in hun schoenen stonden. Nou, bent u zelf een keurige, hoogopgeleide jongman... Mag ik hopen, ja. Mijn ja. moeder heeft haar best gedaan. Dus werd u nog wel toegelaten in die wereld van die jeugd in die rauwe wereld? Uh, nou, dat is wel grappig. Toen ik dus voor de eerste keer die jongens ontmoette, dat was nog voor een onderzoek voor de regering toen. Ik was nog student aan de UVA. Toen heb ik, uh, toen, ja, die jongens die vroegen me, ja, we willen één ding van je weten. Wat vind je van Marokkanen? En uh, ik had een heel politiek correct uh, uh, antwoord voorbereid natuurlijk. Maar ik, ik dacht, ik moet eerlijk zijn. Dus ik zei tegen ze, ja, ik heb eigenlijk een hekel aan Marokkanen, want ik ken er geen. En ik heb een hele hoop voordelen vanwege alles wat ik over jullie lees en zie, en verhalen van vrienden en vriendinnen. Toen ze, dus, nou, is goed, je mag morgen Terugkomen. En toen heeft de man die mij daar geïntroduceerd heeft, Hisham Darif, die heeft ook tegen mij gezegd: van nou, je moet altijd jezelf zijn en altijd eerlijk zijn met de jongens. Dat is de enige manier waarop je geaccepteerd gaat worden. Dat merken ze, dat je eerlijk bent dan. Ja, ik was natuurlijk wel het sukkeltje van de buurt, want ik deed alles verkeerd. Ik gooide netjes mijn propje in de prullenbak en ik was veel te aardig tegen horeca-personeel. En nou, ik was niet stoer genoeg en allemaal van dat soort zaken. Daar werd ik ook constant in gecorrigeerd. Maar daardoor kon ik ook heel goed grip krijgen op het straatleven van de jongens. Want doordat zij mij corrigeerden in wat ik verkeerd deed, leerde ik wat zij zien als goed gedrag onderling. Dan nou gaat er een kloof tussen deze jongeren van de straat en hardwerkende, uh, verantwoorde mensen. Mm -hmm. Heb ik het in de inleiding over gehad? Want u zou graag een rolmodel zien. Nou, om... het probleem is dat, en dat ik spreek daarover in dat volkskrant artikel waarop u doelt. Een beetje, hè, in, in, vooral ook in het onderwijs, een, toch sprake is van een zekere feminisering. Hè? Dat, dat, dat idee dat jongens jongens mogen zijn. en een beetje een stevige mannen en ook vrouwen nodig hebben die hen op het, op het juiste pad. Uh, uh, zien te krijgen, dat is een beetje weg. En ik heb hele goede voorbeelden gezien in de buurt van mannen uh, en ook wel vrouwen die die jongens uh, goed konden aanspreken en, hè, en duidelijk waren. En ik heb dat de 3D's genoemd. Want in de, in de politiek spreekt men graag over de 3W's binnen de criminologie. Hè, yeah. Woning, wijf en werk. Maar ik heb gezegd, woning, nou, wijf en werk. Okay. Ja, en ik heb gezegd, daar gaan 3D's aan vooraf. Hè. Duidelijkheid, daadkracht en discipline. Dat moet je die jongens bijbrengen. En daar hebben ze ook respect voor. Ze willen ook graag gecorrigeerd. Want als je een jongen niet corrigeert in zijn gedrag, zeg je eigenlijk ook. Want je bent de ouderen van de gemeenschap. En als je dat niet doet, dan zeg je zo'n jongen eigenlijk van ja, je hoort niet bij mij. Of ik zie jou als een beetje als een beest, als iets wilds wat ik niet kan beheersen. Je stoot zo'n jongen af. Die jongens willen juist gecorrigeerd worden. En uh, uh, ja, dat, dat laat een heleboel mensen na. En de mannen die en de vrouwen die dat wel kunnen, daar, uh, daar zou ik er graag meer van zien. En die zou ik ook graag gesteund zien door de lokale overheid. En welke rolmodellen moeten dat zijn dan? Uh, hardwerkende mensen. Kijk, ja, ik, ik heb het een beetje gefilterd uit hoe ik opgevoed ben. Kijk, mijn vader en mijn moeder, die hebben gewoon op een gegeven moment gezegd... toen ik jong was, van ja, je gaat werken. He, sowieso, ze hadden geld zat. Mijn moeder komt uit een redelijk wel to do family. Maar ze zeiden, ja, je gaat werken. Dus ik ging in de afwas werken van de lokale bowlingbaan. En dan leer je wat het is om geld te verdienen. En daar je cd'tje van te kopen. Wat voor gevoel je dat geeft. Maar ook iemand die je uitlegt dat materialistische dingen niet alles zijn. He, iemand die je uitlegt dat, dat de, de auto die je rijdt... of de ketting die je om hebt, niet de man maakt die je bent. Maar dat het gaat om dat je voor he, later voor vrouwen en kinderen kan zorgen. Dat je opkomt voor de zwakkeren in de samenleving. Dat je loyaal bent aan de mensen die loyaal zijn. Nou, ja, allemaal van die kernwaarden die je in uh, ja, Vroeger vooral ook in de, in, de, in de working class. Ik heb dat in Engeland uh, veel gezien. Nou waar ze nog echt zo'n zo blue collar pride hebben. Weet je. Er zijn bepaalde waarden en normen die je met veel plezier over kan dragen aan die jongeren... waardoor ze ook het gevoel hebben dat ze ergens voor vechten. Voor liefde, voor vrijheid, voor hun toekomst. Weet je, Dan kun je echt stoere mannen van ze maken. Maar die arbeidsmentaliteit, bestaat die nog in Nederland dan? Die working class hero, waar u het over heeft? Er zijn een heleboel hardwerkende mensen die dat wel hebben. Alleen in wat we uitdragen, en met name ook in de jeugdcultuur... zoals die commercieel wordt ge... Ik zag gisteren weer zo'n vreselijke clip op televisie... met jongetjes die ijsjes staan... ...bij een, een snackbar. En dat was dan zogenaamd stoer. En later zag je ze met bivakmutsen een, een, een overval plegen. En, en ik, wat ik begreep uit dat verhaal... ...ik kon de, de, de tekst niet luisteren... ...want het stond op stil in de sportschool. Maar wat ik begreep uit het verhaal was dat die jongetjes dus cool waren... ...omdat ze criminaliteit pleegden. En ja dat is een, een voorbeeld. Als je nu naar de film gaat, vaak heb je dan wel een working class hero... ...maar die is toch crimineel. Die is een smokkelaar of een dief. Iets wat er een beetje mee door kan. En die neemt het dan op voor zijn familie. En, en da daarin in die zin kun je nog identificeren met hem. Maar het is altijd wel een crimineel zeg maar dus het verkeerde voorbeeld. Ja, en in mijn tijd, die films in mijn tijd was, was de, waren de helden in de films vaak of politieagent of, of uit het leger, of timmerman of houthakker. En die hadden dan vaak een leger achtergrond. En die namen het op voor hun familie en die vechten voor hun dierbaren. En, en die namen het op voor de zwakkeren en zo. En die wilde je zijn, weet je wel. Maar die konden kon je ook een draai in je oren geven. Die konden je ook een draai in je oren geven. Kijk, en dat is, is het wat u een... wil? Nee, ik denk dat we heel duidelijk moeten zijn daarin. Het geweldsmonopolie, zo heb ik dat keurig bij sociologie geleerd... ligt bij de staat. En dat wil zeggen dat het leger en de politie heeft recht... om geweld uit te oefenen en de burger niet. Maar, zodra je in een situatie verkeert... waarin de politie of het leger niet in staat is... om jou of je kinderen of je vrouw of man... als je homoseksueel bent, te beschermen... Dan moet je natuurlijk zelf die situatie kunnen afhandelen. En deze jongens leven in een wereld waar dat hun realiteit is. En daar moet je mee om leren gaan. Dus je moet die jongens uitleggen. Van, nou, het is niet stoer om uh, iemand zomaar op zijn bek te slaan. En, uh, en daarmee uh, de uh, handjes van je vriendjes op elkaar te krijgen. Maar als iemand aan jou komt, uh, dan is het oké okay om gewoon één klap te geven. Maar wie legt dat dan uit? Dat moet dan iemand zijn uit hun eigen gemeenschap, toch? Of niet? Het liefst wel. met. Ja, kijk, ik kan het wel uitleggen, maar ik heb die ervaringen niet. Weet je, kijk, mijn ouders hebben, hebben mij nooit leren vechten... omdat zij hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt... en mijn moeder met name is vreselijk tegen geweld. Dus toen ik Rambo 2 wilde kijken... kreeg ik eerst het verdrag van Genève uitgelegd. Zo'n gezin kom ik. Maar deze jongens, die, die, die, die, hè, die, die komen uit een wereld... waar, waar ze ja, vaak ook met harde hand worden opgevoed. Daar, daar moet je ook de dialoog mee aangaan. Je moet die vaders ook uitleggen dat je, niet, hè, dat je, dat je dingen moet uitleggen... En, en niet met klappen moet oplossen. Maar je moet die jongens hun realiteit ook erkennen. Kijk, zij leven. Ik kan, ik, als ik tussen die jongens kwam als ze een conflict met elkaar hadden... He, en ik wilde dan zeggen: jongens, ga met elkaar uitpraten. En ik kwam met mijn eigen persoonlijke gefeminiseerde praatjes. Dan werd ik ook teruggeroepen door de oude jongens. Dat moet je niet doen. Hier is een pikorde, wordt hier. Uh, he, die jongen is net nieuw in de buurt, hij moet zijn plekje veroveren. Ik heb meegemaakt dat Surinaamse jongen kwam in die buurt wonen. Nou, die jongens die discrimineren nogal tegen Surinamers. Die was de verhuisdozen naar binnen aan het dragen. En die jongens op de hoek waren aan het uitschelden voor apen en vieze negeren en weet ik veel wat allemaal. En hij pakte een klauwhamer en hij viel de jongens aan en hij sloeg de jongens van de hoek weg. En iedereen had zoiets van, hey, die man is moeilijk, dat is stoer in straattaal. Dus hij werd gelijk geaccepteerd in de buurt. En van dat moment had hij een, een positie in de buurt op basis waarvan hij uh, relaxed met de jongens kon omgaan. Dat is omgaan. toch wel geweld? Dat is geweld, maar in dit geval was het voor hem dus uitermate functioneel. Had hij dat niet gedaan, was hij misschien eindeloos gepest. Waren zijn broertjes misschien gepest, nu werd hij geaccepteerd. Maar die taal moet je dus spreken. Die, die moet je ook spreken. Die moet je, ja, daar moet je op de een of andere manier mee om kunnen gaan, ja. Ik heb, ja. ik heb uitjes gehad met die jongens naar de bioscopen, naar de Ardennen, die alleen goed gingen als er grote jongens meegingen, die met, met geweld, of in ieder geval de dreiging van geweld, hun reputatie van geweld, die jongens in toom konden houden. En als ik dan zo'n groepje zou bestieren... of een of andere softe jongeren werken, ja, dat was dan niet goed gegaan. Ja, en dan gaat het later wel goed met ze op, die is op deze manier opgevoed worden. Nou, kijk, kijk naar vroeger. De meeste, de meeste jongens uit de brommertijd van Holleden, om het zo maar te zeggen, die zijn ook goed terechtgekomen. Die zijn nu stukadoor of die hebben een café, of die zijn schilder. Of nou, een paar worden holleder. En dat zal met deze groep ook gebeuren. En je moet die jongens identificeren en natuurlijk met harde hand aanpakken. Maar het overgrote deel hè, zal altijd dat aging-out-effect bereiken... dat ze inderdaad woningwijf en werk willen. Alleen laten we ze dan in, in ieder geval mannen van ze gemaakt hebben... die hun kinderen beter opvoeden maar, dan ze zelf opvoeden. Wat je nu zijn. ziet in de statistieken is dat ruim van de helft van de allochtone jongeren... die gaat studeren aan de hogeschool, de aardige aardige universiteit. Mooie, ja. Dat zijn dan geen goede rolmodellen voor ze? Jawel, uh, je moet ze uiteindelijk wel duidelijk maken dat ze met leren wat kunnen bereiken. Alleen op straat heb je dus iemand nodig die hun uitlegt dat je hard moet werken. En hard werken wil ook zeggen, hard aan een opleiding werken. He, offers maken en, en uh, behoeftebevrediging op lange termijn. Niet voor de korte winst gaan, maar gewoon investeren in jezelf. He, en, en vooral uh, wat ik ook zie op straat, die, die stevige rolmodellen, die kunnen die jongens ook wapenen met argumenten. Als jij zegt, ik ga naar huis, ik ga mijn huiswerk maken. Terwijl je vriendjes kattenkwad gaan uithalen, dan moet je sterk in je schoenen staan. En je hebt dus mensen nodig, het liefst in je familie of in je naaste omgeving, die jou wapenen met argumenten. Dat je die jongens van jouw groep recht in de ogen kan kijken. En zeggen, nou, hartstikke leuk, ik doe morgen weer mee met voetbal. Maar nu ga ik mijn huiswerk maken, want ik werk aan mijn toekomst. Maar nogmaals, die rolmodellen bestaan die nog? Want we zijn een land van kantoorklerken hand. Ik ken er veel, alleen die worden nog onvoldoende gesteund door de lokale overheid. En uh, ik zou graag zien dat die worden geïdentificeerd... En, en begeleid om, om meer jongens te bereiken. Dat zijn mensen die uh, uit zichzelf uh, dit soort aanpak voorstaan? Nou, of een, die een, ook voorbeeld, een bekend voorbeeld is Said Bensalam, Amsterdammer van het jaar 2006. He, vroeger uitsmijter geweest, heeft een, uh, heeft een verschrikkelijke overlevingstraject moeten afleggen... want hij is in een blanke uitsmijterswereld heeft hij zichzelf als enige Marokkaan ingevochten. Had de moeilijkste deur van Amsterdam bij de Dino's, echt het afvoerputje van het Amsterdamse uitgasleven. Die heeft op een gegeven moment de switch gemaakt van ik wil wat positiefs doen. En hij is die jongeren gaan begeleiden in allerlei projecten. Nou Dat is bij Uitstekerman, die zou ik een keer uitnodigen in je programma die jou met verven kan uitleggen... hoe je in de praktijk nou deze jongens bereikt... en wat je ze moet uitleggen. We gaan hem uitnodigen. En u bent weer bezig met een vervolgonderzoek, maar dan... Een tijd geleden. De ja, Nozars van toen. De, daar van toen. Over maar toen. ook ik, uh, samen met uh, rapper Salah Idin. doe ik nu een onderzoek naar jongeren die nu in de gevangenis zitten. En proberen we aan de hand van de wat zwaardere gevallen. dat criminele leven, zeg maar de realiteit ervan te schetsen. Hij maakt de CD, ik een nieuw boekje. En dan kunnen we die jongens waarschuwen voor een leven. wat heel geromantiseerd wordt in films en muziek. maar wat in feite echt een drama is. En van wie krijgt u geld? Om dit te doen? Oh, dat doen we gratis. Ik hoop een beetje bekendheid ermee te krijgen. En wie weet, krijg ik dan eindelijk weer een opdracht van de overheid. Criminoloog Jan Dirk de Jong, hartelijk dank. Graag gedaan tot 12 uur nog. Waarom acteren kinderen in een Mexicaanse video over corruptie, drugsgeweld en sociale onrust dat hoort u van de wereld ontvangen. En wie beslist dat activisten die naar Israël willen niet het vliegtuig in mogen? Is dat de luchtvaartmaatschappij of Israël zelf? Na het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1 met NOS Journaal. Anders Breivik heeft nog eens gezegd dat hij niet schuldig is aan terreur. Ik beken de feiten, zei hij, maar ik ben niet schuldig in strafrechtelijke zin. Ik handelde uit zelfverdediging, heeft hij tegen de rechter gezegd. Vandaag is het proces tegen de Noor begonnen, die 77 mensen ombracht. Breivik beschreef eerder zijn acties in Oslo en op Utoya als gruwelijk, maar nodig. De burgemeester van Hardingsveld-Giessendam stapt op. Burgemeester Diebos doet dat omdat de verbouwing van de gemeentelijke raads- en trouwzaal veel duurder werd dan verwacht. Geen 100.000 euro, maar ruim 230.000 euro. En de behandeling van de Amsterdamse zedenzaak... heeft vanmorgen een paar uur vertraging opgelopen... omdat hoofdverdachte Robert M. niet op tijd naar de rechtszaal werd gebracht. Robert M. staat in Amsterdam terecht voor het misbruiken van tientallen jonge kinderen. Justitiemedewerkers gebruikten een oud schema voor de zittingen. En daardoor kwam M. te laat bij de rechtbank in Amsterdam aan. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Er staat nog viel op de A28 naar Utrecht. Er komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Tussen Soesterberg en Knopend Rijnsweer 9 kilometer. Eén rijstok is er nog dicht. verkeer richting Utrecht rijdt om via Hilversum over de A1 en de A 27. Dit is de gids fm Met Felix Burders. De Wereldontvanger. Willem van Tennoot, goedemorgen. Jij neemt ons mee naar Mexico. Ja, op 1 juli gaan de Mexicanen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. En de mogelijke opvolgers van de huidige president, Calderon... die zijn dan volop bezig met het werven van zoveel mogelijk kiezers. En alle partijen die draaien campagnespotjes op radio, televisie... en natuurlijk ook op YouTube. Construir een Mexico diferente, con tu ayuda, si es posible. Josefina, presidenta. Construyamos un Mexico juntos, un país para todos. Unidos es posible. BRD. que la violencia haya llegado hasta aquí como presidente de México me comprometo a ajustar y corregir la estrategia nacional contra el crimen uno de ellos lo representará a todos tú eliges, la nueva alianza es contigo Contamos contigo. Ja, dat was een kleine dwarsdoorsnee van dat hele campagnebombardement. dat de Mexicanen iedere dag weer over zich heen krijgen. Als laatste hoorde je Gabriel Quadri van de Nieuwe Alliantie, een kleine liberale partij. Die vraagt aan de kiezers: ik kan toch op u rekenen? En je hoorde ook Josefina Vazquez. Zij is partijgenoot van de huidige president, Calderon. En Pemia Nieto van de PRI, die kwam ook langs. En de PRI, dat is de partij die tot 2000 was, die partij 70 jaar aan de macht. Ja. En volgens recente peilingen heeft Nieto een flinke voorsprong de concurrentie. Nou is het zo dat in de Verenigde Staten op dit moment natuurlijk ook die presidentscampagne in volle gang is. En daar wordt volop met modder gegooid. Hè? Bijvoorbeeld via negatieve campagnespotjes over de concurrentie. Gebeurt dat in Mexico ook? Nou dat was jarenlang wel gebruikelijk en dat zouden ze misschien wel willen, maar dat is in Mexico verboden. Negatieve uitingen over, uh, over de concurrenten die zijn uit en boos. Dat is zo vastgelegd in de Mexicaanse grondwet. En daarin staat ook dat alle partijen bij elkaar uh, dagelijks 48 minuten mogen vullen op ieder Mexicaans radio- en tv-station. Dus er zijn zijn ook geen politieke actiegroepen die geld bij elkaar leggen voor campagnespotjes waarmee ze andere presidentskandidaten zwart maken. Ja, zoals je ziet in Amerika met die die superpacks die uh, die geld bij elkaar leggen ja. voor uh, voor zwart voor zwartmaakspotjes. Dat bestaat daar. Uh, dat bestaat daar niet. Nee, het missen dat okay. tenminste, dat, uh, dat mag niet. Zij mogen geen zendtijd kopen uh, op de op de zenders om zo'n soort spotjes uit te zenden. En dat staat zo sinds 2007 in de grondwet en die werd aangepast omdat presidentskandidaat Lopez Lopez Obrador doet nu ook weer mee. Die werd bij de vorige verkiezingen helemaal de grond ingeboord... met 9 spotjes, terwijl hij lange tijd werd beschouwd... als de mogelijke nieuwe president. Dus de Mexicaanse verkiezingscampagnes, uh, die, die is keurig, is netjes tegenwoordig. tenminste. Als je op... uitgaat van die spotjes. Ja. ja, absoluut. ja. En dat is wat tot ergernis van, uh, van sommige kandidaten. Want ze zijn er helemaal niet blij mee dat die Peña Nieto... He, die, die koploper in de peilingen, dat hij steeds maar weer goede sier maakt... met allerlei mooie projecten die hij als uh, gouverneur uh, voor elkaar zegt... te hebben gekregen. En volgens zijn uh, belangrijkste uh, concurrent, Josefina Vasquez, is daar juist met die projecten... Heel veel misgegaan. En uh, haar partij die heeft nu toch een serie video's gemaakt waarin de mislukkingen van Nieto op een rijtje worden gezet. Nummer 67. De la del del Ella es no Mislukking nummer 66. Nou, dan wordt de aanleg uh, van een weg in de regio Barranca del Negro uh, die wordt getoond en uh, volgens Nieto is die weg onder zijn bestuur netjes uh, opgeleverd. Maar de videobeelden in het sportje laten een complete puinhoop zien. Die Nieto is een leugenaar. Zegt maar dit hoe kan dit dan zomaar gemaakt worden en uitgezonden? Nou, het, het is nog niet uitgezonden. Het staat alleen op, op YouTube. Uh, volgens het campagneteam van Nieto is dit een vuile oorlog van een wanhopige kandidaat die op grote achterstand staat. En dat sportje op YouTube slaat het ook niet echt aan. Het is maar een paar duizend keer bekeken en bepaalt geen viral video dus. En een politieke video die zich wel als een lopend vuurtje heeft verspreid... dat is deze, gemaakt door een groepering die zich Nuestro Mexico del Futuro noemt... Ons toekomstige Mexico. Ja, dit... Dit zou zo uh, een actiefilm kunnen zijn. Als je het, als het geluid hoort, maar ook helemaal als je de, de beelden ziet. Je ziet uh, winkelend publiek. Uh, mensen die uh, dekking zoeken. Als wapenwapende agenten een stel uh, drugsbazen in de kladden grijpen. Maar die agenten die zien er niet ouder uit dan een jaar of tien. En dat geldt eigenlijk voor al die mensen die je uh, in die videoclip ziet. Het zijn allemaal kinderen. Jongens en meisjes van 8, 9, 10, 11 jaar. En, uh, en alles, wat je mis, uh, alles wat mis is in Mexico, dat zie je in vier minuten in deze video. De revue passeren Het gaat om drugsgeweld. Om corruptie, mensensmokkel en milieuvervuiling. En op het eind van de video richt een klein meisje zich tot de belangrijkste presidentskandidaten. Basta de arregler het país por encima. Doña Josefina, Don Andrés Manuel, Don Enrique, Don Gabriel. Se acabó el tiempo. ya ja, tocó fondo. Solo van ir por la silla o van a cambiar el futuro de nuestro país. Volgens het meisje heeft Mexico een dieptepunt bereikt en ja, zij vraagt aan die kandidaten: jagen jullie eh, nou alleen maar op dat mooie baantje van president of zullen jullie de toekomst van dit land ook echt veranderen? De titel van het filmpje luidt: Los niños incomodos. Ongemakkelijke kinderen. Dus een video met een ongemakkelijke boodschap. Hoe is die aangekomen dan? Nou, hij is in een in een week tijd meer dan 2,5 miljoen keer bekeken ook door de, de grote nieuws. Zenders is die uitgezonden. En die video die veroorzaakt wel behoorlijk wat ophef. Sommigen zien het als een wake-up call... dat er echt iets moet veranderen in Mexico. Maar de boodschap doet voor veel is niet ter zake. Die maken zich juist druk over het gebruik van die kinderen... in zo'n politieke campagneboodschap. Zij vinden dat je die daar buiten moet houden. En ze zouden al helemaal geen rol moeten spelen... als gangsters en corrupte politieagenten. Dit zou zelfs volgens sommigen kindermishandeling kunnen zijn. Pardon, maar het filmpje ziet er in ieder geval heel professioneel uit. Het zal wel wat gekost hebben. Enig idee wie daarvoor betaald heeft dan? Dat... Dat is GNP. Dat is een hele grote verzekeringsmaatschappij. Uh, en dit filmpje maakt deel uit van een grote campagne... waarin Mexicanen een positieve visie op hun land kunnen geven. Waar alle kandidaten iets aan hebben. Misschien is beschouwd als een beetje even Apeldoorn bellen. Sorry. En die presidentskandidaten, wat vinden zij van het filmpje? Zij worden tenslotte aangesproken door dat meisje aan het eind. Ja, ze hebben wel allemaal op gereageerd. Uh, die Josefina Vazquez bijvoorbeeld... Uh, die zegt dat ze deze boodschap niet aan zich voorbij laat gaan. En uh, zij gaat de uitdaging aan. En die Peña... Uh, Nieto, koploper in de peilingen, die meldde op Twitter... dat het de hoogste tijd is voor nieuwe hoop en verandering. Willem van de met dank. T-Rex, dat is al een tijd geleden. Get it on, als je nu in de auto zit, dan ga je vanzelf door. oftewel Tyrannosaurus Rex met Gerda Donner... is alweer meer dan 40 jaar geleden. En dit nummer dat speelt later in de Gids.fm nog een rol. Israël heeft afgelopen weekend diverse luchtvaartmaatschappijen gevraagd... geen activistische passagiers mee te nemen naar Tel Aviv. Zo'n 1500 mensen wilden naar Israël om daar te demonstreren... tegen de bezetting van het Palestijns gebied. Lufthansa, Air France en Swissair gaven gehoor aan dit verzoek... en alleen al op de luchthaven in Brussel... werden 100 passagiers de toegang tot het vliegtuig geweigerd. Kan dat zomaar? Dat vraag ik aan Pablo Mendes de Leon. Hij is hoogleraar lucht- en ruimterecht aan de Universiteit van Leiden. Meneer Mendes de Leon, goedemorgen. Mag Israël luchtvaartmaatschappijen opleggen... sommige passagiers niet te vervoeren? Nou, Israël mag uh, luchtvaartmaatschappijen zeggen... je komt mijn land niet in, want als je dat wel doet... dan uh, ga je mijn openbare veiligheid aantasten... en dat heb ik liever niet. En op basis van welk recht of verdrag is dat dan alleen Israëlisch recht? Nee, dat is internationaal recht. Verdrag van Chicago van 1944. En daar zitten ook wat bilaterale overeenkomsten voor... daarbij tussen die betrokken landen, dus Nederland, Israël, Duitsland... Israël en Zwitserland-Israël, daar staat dat ook in. En het verdrag van Chicago is zo stevig, juridisch gezien... dat luchtvaartmaatschappijen niet kunnen weigeren... aan het verzoek van Israël gehoor te geven. Nou, ik denk dat je de vraag moet stellen... is hier uh, sprake van aantasting van de openbare veiligheid? Als je mensen uh, aan boord hebt die uh, willen demonstreren... misschien vreedzaam demonstreren... dan weet ik natuurlijk ook niet precies wat ze van plan zijn... en hoeverre je die openbare veiligheid aantast door die mensen toelaat. En daar kun je natuurlijk over gaan steggelen, maar ik denk dat luchtvaartmaatschappijen gewoon eigen voor geld uh, kiezen. Want mochten zij dus dat luchtraam binnenvliegen met die mensen aan boord, dan kunnen ze worden teruggestuurd en dan worden ze alsnog op andere, allerlei manieren gepakt... Onder andere ook die passagiersbescherming, dat ze dus vertragingsschade, annuleringsschade, noem maar op, moeten gaan betalen. Hoe ver zou dat kunnen gaan dan? Wat zou Israël dan kunnen doen? Zo'n vliegtuig, zo'n luchtvaartmaatschappij, trekt zich niks aan van dat verzoek en, en gaat dus richting Tel Aviv. En dan, wat ja. gebeurt er dan, denkt u? Zodra je het luchtruim van Israël binnenvliegt, dus boven die territoriale zee of eigenlijk iets nog daarvoor in de Middellandse zee... Eh, ...word je dus overgenomen door de luchtverkeersleiding van Israël en die zegt, en je komt er niet in, jij staat hier op een lijst dat ik jou niet mag doorlaten... En eh, ga maar terug. En dat is ook in het verleden wel eens gebeurd. Niet in Israël, maar in andere landen. En eh, dan moet je dus omkeren. Als je dat verzoek negeert, dan krijg je een paar militaire toestellen naast je. En die zullen je dwingen dan terug te keren... of te landen op een punt dat ze aangeven. En in een uiterst noodgeval is gelukkig maar één of twee keer voortgekomen... kunnen ze hier neerschieten. Maar goed, zover ze natuurlijk niet komen. Maar in ieder geval, de luchtvaartmaatschappijen hoeven zich niet aan de regel van het verdrag te houden. Nou ja, dan... Ze kunnen het erop aan laten komen, maar ik denk dat ze dan een enorm grote problemen komen. Op allerlei manieren. Met name ook militaire problemen, politieke problemen. En natuurlijk ook dat ze me erop uh, gedondig krijgen met, met Israël. Dat ze zeggen: ja, dat was één keer, maar ik om nog hier verder binnen te komen. En dan komen er echt militaire acties. De KLM heeft uh, geen mensen hoeven te weigeren. Simpelweg vanwege het feit dat er geen demonstranten waren die met de KLM naar Tel Aviv wilden. Maar zou de KLM passagiers ook geweigerd hebben, denkt u? Net zoals alle andere Europese luchtvaartmaatschappijen die dat gedaan hebben? Ik vond dat KLM dan ook een voor een pragmatische benadering zou kiezen en zeggen, luister eens, ik neem dat risico liever niet van terugsturen en extra compensatie moeten betalen wegens annulering of vertraging van de vlucht, noem maar op. Dus ik denk dat dat de meest pragmatische oplossing is op, de, dit, op dit moment. Je kunt natuurlijk wel voorstellen dat op een gegeven moment op politiek niveau, dan wel bilateraal Duitsland, eh, Israël of Zwitserland, Israël, dan wel op uh, multilateraal of regionaal niveau, de EU-Israël, hier op zijn mens vragen over worden gesteld. Of dit nou allemaal wel zo nodig was. Ook in het licht van de vrijheid van meningsuiting. U bent hoogleraar lucht- en ruimterecht, zoals gezegd. Maar ja, u heeft er misschien niet 1, 2, 3 een antwoord op. Maar dit lijkt me toch indruisen tegen het internationaal recht om te demonstreren. Ja, uh, inderdaad. Maar dat is dus de afweging die je moet maken. Israël zal die afweging wat anders maken. Omdat het zich natuurlijk op het standpunt stelt van luisterers bij mij is die veiligheid gauw aangetast en eh, van het een komt het ander. Dus als er bij ons eh, een loontje wordt aangestoken... doordat mensen wat op straat met spandoeken gaan lopen... dan krijg je tegen- en tegendemonstraties. En dan kan ik die veiligheid niet meer aan de hand houden. Dus ja, dat, dat is een afweging die ik inderdaad niet kan maken. Die moet elders worden uitgevochten. Maar dat dan, zal dan de situatie zijn die wordt opgeroepen. En u zegt dat kan op politiek niveau, maar kan dat ook juridisch? Kunnen ja, juridisch de luchtvaartmaatschappijen kan... ergens terecht om ja, uh, ja, ja, ja, in de dan... toekomst... Niet zelf, maar dat zal Nederland in het geval van KLM dan met Israël moeten opnemen. En zeggen: luister eens, wij zijn van de oordeel dat die openbare veiligheid helemaal niet zo'n gevaar liep. Dus wij vinden het onterecht. En wij willen schadevergoeding vragen voor het feit dat KLM bepaalde mensen niet heeft kunnen binnenbrengen in, in, in jullie, op jullie luchthaven. Ja. Pablo Mendes de Leon, hoogleraar lucht- en ruimterecht. Hartelijk dank voor de uitleg. Ja. De Gids. FN. Wat hebben Ali B en oud John De Wolf met elkaar gemeen? Ja, het zijn mannen. Mannen die allebei de hoofdrol al spelen in een reclamespot. En mannen in reclamespots die worden vaak neergezet als sukkel. Want mannen kunnen niks. Ik ben hier bezig met een luier, man. Jij een luier verschonen? Ja, kak, man. Hoe zit het ook weer met die lipjes, man? Van die ah, luiers. Die moet je likken. En mannen worden afgeblast. Likken, wat? Oh? Ik zeg, mannen worden afgeblafd. Sister! zuster, hij doet het weer! Meneer de Wolf. Dit is echt de laatste keer. Een reclamespot van zorgverzekeraar waarin John de Wolf... die vanuit een ziekenhuisbed het aanzicht op de Amsterdam Arena niet meer aan kan. Die trekt daarom steeds het gordijn dicht en krijgt dan op zijn donder van de verpleegkundige. Dus echt de laatste keer wordt er gezegd. Reclameman Charles Borremans, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Twee voorbeelden van reclame waarin mannen worden afgeschilderd als sukkels. Maar er zijn er nog veel meer. Ja hoor, we laten er gewoon een paar de revue passeren. De eerste is van Essent. Heeft inmiddels een traditie opgebouwd met sukkelige vaders. Onder andere de acteur Leopold Witte. Meneer Van Stee, hier een tv-commercial TV uit 2008. Maar nu een wat recentere. Uh, laat het me even horen. Spaal op. Groen. Fietsen. Groen. Groen. Tee. En het gas is ook groen. <laughs> het gas is ook groen. Nee, dat is blauw. Seconde. Je energie nog ja. niet helemaal groen. Hier hoor je ook echt dat het meisje tegen die vent zegt van, uh, dat het een sukkel is. Uh, een ander mooi voorbeeld is natuurlijk Hans van den Berg. Hans van den Berg is er aan een aan lage wal geraakte miljonair. Uh, kinderlijk naïef uit de Telfort commercial. Ook overigens erg leuk commercial. Ja, wie had dat gedacht? Van zeiljacht naar koopjesjacht. <laughs> nou vind ik die crisis een mooi avontuur. Maar hij wil er toch alles aan doen om er weer bovenop... Om er weer bovenop te komen. En dan kan niet zonder internet. Dus ik zeg is dat iets van de laatste tijd? Uh, nou, uh, je zou het haast wel zeggen, want je ziet er toch heel veel van dit soort uh, commercials. met mannen in dit soort rollen, zie je voorbij komen. Maar al in 2001 hadden we natuurlijk een klassieker. Een, uh, een uit de serie van Centraal Beheer. Laten we er even naar gaan kijken. Twee mannen, uh, Engelse fabrieksarbeiders. die naar Rio de Janeiro op vakantie gaan. Nou, dit zijn eigenlijk ook twee kills die helemaal niks kunnen. Uh, ze kunnen een koffer niet inpakken, uh, ze hebben geen schoon, schoons goed schoon goed bij zich... want mannen kunnen natuurlijk niet wassen. Uh, ze geven af op hun werk, want domme mannen die kunnen geen ander werk vinden... en laten traditioneel Engels gedrag hun reet aan de portier zien. Uh, ook typisch Engels. Uh, en rijden tot ja, overmaat verrampt natuurlijk dan nog een juwelier binnen... en dat met twee tickets van naar Rio de Janeiro op, uh, op zak. Ja, dan ben je natuurlijk behoorlijk verdacht... Wacht, de chik, de chik erbij. Ja. Ja. ja. Hé? In een oud nummer, die sukkels? Ja. Waar komt het toch vandaan dat die mannen daarvoor worden aangezien... in de reclame de laatste uh, tijd? Nou ja, volgens Amerikaanse bronnen ligt die oorzaak... in de Amerikaanse televisieseries. De zogenaamde Amerikaanse sitcoms. Die uh, populair zijn geworden in de jaren negentig. Of ook eigenlijk al de jaren daarvoor. Uh, series als Everybody Loves Raymond. In Nederland uh, bekend als gek op Jack. Uh, King of Queens, uh, according to Jim. In al deze series worden de mannen en ook vaders... eigenlijk neergezet als een soort Homer Simpson. He, dus de man is O'Neil als het gaat om koken, om sport, om klussen, om seks en om vaderschap. En eigenlijk hadden we ze al in de jaren 70, jaren 80... dan denk eventjes aan uh, Archie Bunker in All uh, in the Family. Ja, dat was toen ook al, ja. uh, Precies, en El Bandy, de fameuze El Bandy uit Married with Children. Hè. Allemaal series die overigens heel veel succes hadden. En eigenlijk hebben de reclamemannen en vrouwen hebben dat soort types hebben ze overgenomen. En die hebben ze ook in hun tv-commercials... zijn dit soort mannen geïntroduceerd. En voel jij je nou als man beledigd, Charles? Nou, persoonlijk niet, Felix. Laat ik het zo zeggen. Uh, kijk, reclame moet het natuurlijk hebben... van, de, van een stukje overdrijving. Uh, er, misschien zit er ook wel een kern van waarheid in. Want dat geldt natuurlijk voor elke karikatuur. Uh, wel vervelend wordt het als uh, laakbaar gedrag... van mannen van vaders wordt getoond. Echt laakbaar gedrag... Een voorbeeld is een uh, commercial van Huggies, luiers. Een, een merk van Kimberly Clark. Waarbij Peter, of, uh, peutertjes aan een soort langdurig getest werden onderworpen. Je zag een tv-commercial waarin een heleboel van die kerels. met hun kindjes uh, naar een televisiewedstrijd zaten kijken. naar een voetbalwedstrijd of een, uh, een baseballwedstrijd zaten te kijken. En het was de bedoeling om die kinderen zo lang mogelijk in die vieze luiertjes te laten zitten. Want dat kon namelijk met die Huggies, luiers. Ja. Nou, dat is op een gegeven moment in het verkeerde geheel geschoten worden. Waarom dan? Omdat eigenlijk bleek dat die vaders gewoon heel onzorgvuldig met hun kinderen omgingen. Die verschonden ze niet. Die verschonen ze namelijk niet. Want het was ook, ze zag ze ook regelmatig even aan die luiier ruiken. En dan roken ze dat die luiers aan het stinken waren. Maar dat was allemaal geen probleem. Eerst de wedstrijd uitkijken. En die huggyesluisers zouden ervoor zorgen dat die peuletjes daar glas van hebben. Nou, zo werkt het natuurlijk niet. En dan worden de echt worden die kerels als ja, met laakbaar gedrag getoond. Dat gaf toen wel problemen. En die commercie is ook van de buis gehaald. En ook een hele actie op Facebook is daarna ook van de buis gehaald. Nou, ik wilde nog één horen: nog een opvallende Ja, een pot. hele recente natuurlijk ja. van Bavar ja, ze zijn er weer in geslaagd. Een uh, commercial met Charlie Sheen. Ja, ook een man die voor de zoveelste keer uh, dreigt in dezelfde fouten te stappen. De man heeft last van een alcoholprobleempje. Komt terug uit, de rehab, uh, uh, uit het Rehab Instituut, Uit het instituut waar hij van zijn drank voor is afgelopen, uh, afgeholpen. En ziet dan, eigenlijk denkt dan dat iedereen in de stad weer aan het bier is. Hij weet niet dat het alcoholvrij bier is. Laat ja, let even op kijken. de muziek. Let op de, de muziek. see je weer here again, Charlie. Don't worry. Let's not have a drink sometime. T-Rex, hebben we Hij ziet dus allemaal beelden van drinkende mensen. Ja, hij, ziet al, hij denkt allemaal dat iedereen weer aan het bier is. Maar het blijkt dus alcoholvrij bier te zijn. Ja, en dat kun je gewoon overdag drinken tot zwangere vrouwen aan toe en dan komt hij uiteindelijk terug in zijn huis en dan is er een party voor hem georganiseerd omdat de man terug is uit de afdeling. Hij ziet daar nou, dat iedereen ook bier drinkt, maar ook dan blijkt het Bavaria 0,0% te zijn. Welcome home, Charlie. Naast Bavaria 0 .0 ja, oké, okay, dankjewel Charles. Uh, graag tot de volgende week weer. Tot volgende week, Felix. Waar blijft mijn blik nog aan hangen vanavond op televisie? Nou, aan wat muren vertellen bijvoorbeeld. Een documentaire over de Tutti Frutti wijk in amsterdam waar waarin 2008 een bewoner zelfs zelfmoord pleegde vanwege geluidsoverlast. Die begint om vijf voor elf op Nederland 2. En dan nog een documentaire, dit keer over bergbeklimmen. Maakte Catherine Desterville beklimt daarin drie verschillende bergen... met de belangrijkste personen in haar leven... Beyond the Summit was de beste documentaire op het Bergfilmfestival. Dat wordt namelijk elk jaar in Canada gehouden. Is te zien om kwart voor twaalf op canvas. En wat als je nou niet van Bergen houdt of uh, van die tutti-frutti-wijk? Nou, Paul Witteman met uh, allerlei interessante gasten. En de herhaling van de Ultimate Dance Battle om half elf op RTL 5. Of gewoon een boek... Jij bent er niet hè, vanavond? Ik ben er niet vanavond. Jij bent er zometeen op deze zender? Zo is dat. Radio 1, Frank de Musch. Ja, de journalistiekopleiding in Zolle hangt aan de beademing. Eh, daar is veel gedoe over de, het opleidingsniveau. Maar de patiënt is aan de beterende hand, zegt de directeur zometeen in lunch. Van dit is in uh, Indonesië, daar is gedoe over. Er moesten in de herhaling moest allerlei beelden geblurd worden. Uh, daar hebben we het over in ons Mediaforum. Dat soort zaken hebben we het over uh, in lunch zometeen. Um, en heel veel andere dingen. Oh ja, de, de zaterdagavond van SBS, dat gaat nog steeds heel slecht. En de stelling, maar die hou je geheim voor ons. Die, die, die is er om half twee op deze zender. Surf naar degids.fm. En ik ben er morgen weer. Radio 1 en de strijd om de kampioenschaal. Daar gaan 2012. Ajax ruikt het kampioenschap. Wie trekt er aan het langste eind? De PSV stoort heel veel. Oeh, dat scheelde heel weinig. Komt er dan toch nog een schot en een intikker. Oh, oh, oh. Volgt de strijd om de schaal van minuut tot minuut. Feyenoord is weg, maar dan wordt de bal verrekt. Ik in de goal. Luister Radio 1. Natuurlijk hebben ze allemaal een radio bij zich. nieuws van alle kanten. Ja, ja, ja, ja, ja.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 Ga voor 8 juni naar hersenstichting.nl en laat ons weten waarom uw werkgever deze prijs verdient. De 360 doen ze wereldwijd, Roderick. We waren dankbaar in Parijs toen deze volk kwam. Log een mercy, Jean-Pieter Mike. Merci, Focus Sam. Straak op die beat, yeah. Straak door je knieën. Doe de 360, yeah. Doe 360 voor het Jeugdsportbonds de360.nl. De 13-jarige Joseph uit Oeganda wordt blij van zijn geit. Waar wordt jouw kind blij van? Deel het op de Week Ik word blij van voetballen van mama. Ik word blij van buiten spelen. De Week van het Kind. Omdat alle kinderen op de wereld dezelfde rechten hebben, deel een foto van jouw blije kind op de Week van het Kind.nl. Ik word blij van blije mensen.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 Kijk voor meer informatie op peugeot.nl. SO Dit is Radio 1.